Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een waterkanon ingezet tegen supporters rond de Kuip. In dat stadion in Rotterdam is een half uurtje geleden de klassieker begonnen tussen Ajax en Feyenoord. Supporters mogen er niet bij zijn, toch kwam er een hoop volk naar de Kuip. Er werd vuurwerk afgestoken en toen een klein groepje niet weg wilde gaan... gebruikte de politie een waterkanon om ze uit elkaar te drijven. Eerder op de middag zijn ook al een paar Feyenoord supporters opgepakt... die grote tassen met illegaal vuurwerk bij zich hadden. Begin van de middag is er ook al gevoetbald. Heerenveen heeft de Friese derby met Cambuur Leeuwarden gewonnen. 2-1 werd het. De winnende goal viel 7 minuten voor tijd. Cambuur speelde bijna de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart. Twee mensen zijn opgepakt na een achtervolging gisteravond op de A2 bij Vianen. Ze hadden zware wapens mee, die zijn in beslag genomen. Ook pakte agenten vijf mensen op in een huis waar ook zware wapens lagen. Het gaat volgens de politie om een grote zaak waar we later deze week meer over horen. De zoveelste domper voor de culturele sector is deze lockdown. En ook clowns zitten met hun handen in hun pruik, want kerstcircussen gaan ook niet door. Circus Zanzara zou twee middagvoorstellingen gaan doen in Amsterdam... Maar het kan niet meer. Nu is het uh, tranen, knuffelen, lachen en uh, appeltaart en uh, rustig aan. Uh. Ja, mensen die een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug. We gaan het niet, niet voor sjees doen of doorschuiven naar andere jaren. Want dan heb je ineens geld wat eigenlijk niet van jezelf is. Ja, nou, en we lijden gewoon uh, zwaar verlies. Heb ik het weer nog? Het is een grijze dag. Op sommige plekken schijnt de zon een klein beetje. Het is 8 graden. Vanaf morgen wordt het kouder. En zien we de zon meer. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De afsluitdijk de A7 is in beide richtingen dichtbij Brezandijk. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Flevoland. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. nu. Zandvoort op zondag. Vrolijke kerstbeest. Mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Aan. De kerstboom glans, dit is feest in het hele land.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 De mooiste site te zien is de halve die zal zijn. On je eigen front door. Short sure it's Christmas. Wauw. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. <laughs> Inderdaad, Michael Bublé aan het begin van jullie twee is dan op zondag. En it's beginning to look uh, like, uh, like Christmas. Ja, en uh, nou, een beetje jazzachtig plaatje. Vanmorgen zijn we al begonnen trouwens Albert-Jan met uh, jazz. Want uh, elke zondagmorgen tussen 10 en 12 hebben we twee uur lang CFM Jazz. Dus mocht je dat nog nooit gehoord hebben, nou het bestaat al vanaf het uh, begin van uh, CFM. Dan uh, zou je een keer uh, moeten gaan luisteren op de zondagmorgen tussen 10 en 12 naar onze collega's. Twee uur Zandvoort op zondag. Wat gaan wij allemaal doen? Nou ja, kijk, de komende vier weken kunnen we maar wellicht op één ding hopen. En dat is een uh, veel vorst. Want dan kunnen we natuurlijk in ieder geval gaan schaatsen. Ja, mag dat uh, wel. Want je mag maar met, met z'n tweeën bij elkaar komen buiten ook. Nou ja, anderhalve, anderhalve meter. Maar goed, daar is natuurlijk wel een oplossing voor te vinden. Ja, hij hoort niet bij mij hoor. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar in ieder geval, uh, dat, zou, dat zou leuk zijn als het zou gaan vriezen. En uh, dat er weer wat geschaatst kan worden. Dan is het toch wel leuk om uh, een leuke activiteit om te doen. Waarom zeg ik dat? Uh, we gaan namelijk de tweede uur natuurlijk de regio in. Uh, zoals u van ons gewend bent op de zondagmiddag tussen drie en vier. Uh, want uh, in Amsterdam gaat de Jaap Edenbaan. En wie, wie kent de Jaap Edenbaan niet? En wie zal er wel in het verleden geschaad hebben? Die wordt helemaal gerenoveerd. Daar hebben we een bijdrage van uh, onze collega's van NH uh, Radio 7U TV. Uh, ook een uh, goede tip, uh, maar daarvoor gaan we naar Hilversum... want uh, de kringloopwinkel is daar natuurlijk ook weer dicht... zoals alle kringloopwinkels uh, in Nederland. Maar uh, ze hebben een oplossing gevonden om toch hun, uh, hun klanten uh, te kunnen bedienen. En uh, we gaan uh, in Haarlem uh, ook de straat op... want daar is een heel mooi initiatief... onder het motto van Lief- en Leedstraten. En dat is uh, meer geënt op in deze periode van uh, totale lockdown... Uh, meer naar elkaar om te kijken. Dat zijn drie wat al bijdragers van onze collega. Mediapartner moet ik zeggen. En ha, uh, Dat gaan we sowieso doen. Nou, de, we hebben dit jaar de kortste evenementenagenda die er is. We hebben één evenement. En dat hoort u om half vier. Want dat evenement kan sowieso doorgaan. En heeft natuurlijk uw medewerking daar ook voor nodig. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede. En natuurlijk uh, volgen we de voetbal. En uh, de klassieker staat momenteel nog steeds, dan heb ik het natuurlijk over Feyenoord, Ajax. Tussenstand is nog steeds 0-0 na 23 minuten spelen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wil je meekijken? Zfm-live.nl. Kijk je live mee, Studio Tolweg 10A. En uh, tot aan uh, 5 uur zitten Albert-Jan en ik er met Zandvoort op zondag. Leuk dat je luistert, houd de radio aan. want we hebben nu? ik en Wommek voor je. Eind van het jaar, CFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Achter elkaar is dus eerst de eerste Womack en Womack uit de jaren 80. Met de teardrops en erachteraan Change the World. Inderdaad, Eric Clapton. Voor Zandvoort en de regio. En op zondagmiddag in het tweede uur gaan we altijd de regio in. Waar gaan we heen Albert-Jan? We beginnen in Amsterdam. Want de Jaap-Edebaan in Amsterdam-Oost... zal vanaf de zomer 2023 grondig worden gerenoveerd. Zowel de iconische buitenbaan als de ijshal worden onder handen genomen. De gebruikers zijn enthousiast over de aangekondigde vernieuwingen, want een metamorfose kan het ijscomplex wel gebruiken na deze vele jaren. De grote renovatie duurt nog even, maar het nieuws zorgt al voor de nodige blije gezichten. Ik ben super blij dat iedereen die er iets over te zeggen heeft of had, de waarde heeft ingezien van dat de baan hier behouden blijft. Al dus oud topschaatsster Annette Gerritsen, zodat iedereen hier nog jaren met veel plezier kan schaatsen. Ik blijf hier schaatsen totdat ik het niet meer kan. Onze collega's van NH maakten daar de volgende reportage van. De Jaap-Edebaan krijgt een flinke metamorfose. Er wordt maar liefst 50 miljoen euro neergeteld om de oudste en tegelijkertijd bezochte ijsbaan van Nederland te renoveren. De belangrijkste plannen op hoofdlijnen zijn dat uh, de ijshallen worden echt uh, ingrijpend veranderd. Er is nu één wedstrijdhal, sterk verouderd, die wordt vervangen en vernieuwd. En er komt een extra uh, trainingshal naast. En voor de buitenbaan, die blijft onoverdekt. Dat was de uitdrukkelijke wens van de schaatsers. Uh, maar die moet wel technisch vernieuwd worden. De installatieruimte moet, uh, en, en de baan zelf moet vernieuwd worden. Dus dat zijn de plannen die op hoofdlijnen uh, er liggen. De kosten zullen voor de helft door de gemeente betaald worden. Het stadsbestuur benadrukt de waarde van de ijstraditie en de karakteristieke uitstraling. Iets dat de ijsgebruikers ook graag benadrukken. Ja, voor mij is het hier altijd gewoon thuiskomen. Dus het is heel vertrouwd voor mij... Ah, ik ben gewoon super blij dat ook de gemeente Amsterdam en iedereen die er iets over te zeggen heeft of had... ...dat die de waarde heeft ingezien van het feit dat de baan hier behouden blijft. Maar ook dat er gewoon meer faciliteiten komen voor de short track, voor, de, voor het kunstrijden, uh, voor de ijshockeybaan. En dat iedereen hier met nog nou ja, jaren met nog heel veel plezier uh, kan gaan schaatsen. En daar ben jij er uh, trots één van? Zeker. Totdat ik, meer, ja, totdat ik niet meer kan. Ja, ik blijf hier altijd. Ook de ijshal gaat dus op de schop. De Amsterdamse ijshockeylegende Ron Berteling loopt er nog dagelijks met veel plezier rond. Men heeft het altijd over deze ijsbaan, hè? ja oude baan. Ja, ik, het heeft wel wat, weet je wel zo. Dit is mijn domein, laat ik het zo maar zeggen. Ik, ik, ik kom hier graag. Ik, ik ken bijna elk scheurtje, elk kiertje, elk hoekje van deze ijsbaan, ja, dat ken ik. Uh, ik heb heel goed contact met uh, zeg maar de management van de ijsbaan. Uh, ik kom hier gewoon heel erg graag. Uh, nu dan met mijn kleinzoon, uh, ik mag hem aankleden, we gaan samen op het ijs. Ja, wat wil je als opa dan nog meer? Uh, het is voor mijn tweede huis. Ondanks het sentiment juicht hij de vernieuwing wel toe. Uh, je, je hebt de hal, uh, clubs, hè, de kunstrijders, short track, we hebben sledgehockey, de ijshockeyers, ja, die groeien uit een jasje. Gelukkig, hè? Gelukkig. Dus uh, het zet ook tijd. En, en, en, en de managementdirecteur denkt ook mee met de clubs. Dat ah, is alleen maar goed. Uh, we, we, kunnen, we hebben straks de beschikking over twee ijshockeybanen. Nou, De kunstrijders zullen zeggen we hebben over twee ijsvlaktes. Ja, dan, dan, dan, het is nodig en, en dat maakt het gewoon mooi. Met de aangekondigde verbouwing staat één voorwaarde voorop. Geschaad kan altijd. Dat is het uitgangspunt. Er moet normaal geschaad kunnen worden zoals altijd. En je gaat er omheen bouwen. Vandaar dat het een wat langer proces duurt, maar dan ga je het in zomers opbouwen. En uh, in zomer 23 uh, zullen we beginnen met bouwen. Komende zomer gebruiken we voor de voorbereidingen. En dan heb je de zomer van 23, en 24 en 25. Uh, dus we bouwen faceerd op en in 25 augustus is het helemaal gereed. Fijn hè, zo'n sport die seizoensgebonden is. <laughs> nu komt het heel handig uit. De werkzaamheden zullen de IJshal enorm veranderen, maar voor de buitenbaan is er één ding belangrijk. Zo weinig mogelijk verschil met de huidige situatie. De beleving, dat is echt echt cruciaal voor de buitenbaan. De beleving willen we hetzelfde houden. Mensen roemen die unieke sfeer, die moet je behouden, daar moet je ook niks moderns van maken. Maar wel moet je de faciliteit een upgrade geven. Ja, ik ben echt heel erg blij dat, uh, dat de baan gewoon hier blijft liggen. Ja, hij ligt sowieso op een hele mooie plek. Hij wordt echt uh, letterlijk en figuurlijk omringd door de, door, door de stad, door de mensen. Uh, maar ja, dat is, ik denk wel, de mensen uiteindelijk, die maken het hier wel. En ik fiets hier ook altijd uh, langs het fietspad, zeg maar, uh, op weg naar huis. En dan zie ik altijd al die lampjes. Ja, ik weet niet, het geeft gewoon een heel speciaal gevoel. Mooi uh, inderdaad uh, deze reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws, uh, Albert-Jan. Over ja, de ijsbaan? Ja, we kunnen alleen maar... Jaap ja, Edebaan heeft dus voor jaren weer, weer uh, up-to-date... En wij nog maar op korte termijn hopen dat het goed gaat vriezen... want dan kunnen we gaan lekker gaan schaatsen. Ja, maar we zitten eerst in een lockdown. Dus, uh... Ja, maar schaatsen bedoel, dat, dat, dat, dat, dat sla je er niet uit, hoor. Dus zodra nee, het kan, maar op de, geschaat... op, de, op de baan zou niet uh, mogen, denk ik. Ja. Dus, uh, nou ja, in ieder geval uh, wachten we het af. Uh, en uh, gelukkig dat uh, die, uh, die mooie ijsbaan uh, behouden blijft. En inderdaad, een uh, mooie opknapbeurt gaat krijgen straks meer... In de regio. To the radio warmer weather's on the way the chances are we won't be getting snow but even if the sun shines from now to Christmas day as far as I'm concerned I know it's gonna be a cold cold christmas Those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in oh so many ways. Yesterday I saw your mom and dad. We bought our cards together I fit the presents at the Christmas tree And as I write this letter It's warm inside The locked fire's burning bright Oh darling, if only you were here To make it right It's gonna be a cold All, you won't be here to kiss me The only consolation that I've got I know for sure you'll miss me It won't be long Until you're home again And we can share these magic moments But till then It's gonna be a Het is be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling. En ook onze eigen Zandvoortse Yves Berens heeft een kerstplaat uitgebracht. It's gonna be a gold cold Christmas. Ja, we gaan eens even naar de ruststanden kijken van de twee wedstrijden... die vanmiddag even naar half drie zijn gestart. Maar eerst nog eventjes die derby uit Friesland... Uh, vanmiddag uh, even na 12 uur gestart SC Kambuur tegen SC Heerenveen. Nou, gewonnen uiteindelijk door Heerenveen het 1 tegen 2. En er komen ze aan, hè, de klapper van de dag eigenlijk, Feyenoord tegen Ajax. Klopt, ik heb eens even opgeteld. 1, 2, 3, 4, 5 gele kaarten in de eerste helft. Wauw. Dus dat is, een, uh, uh, dat is een, uh, waarschijnlijk een nieuw record. Waaronder ook Haller een gele kaart heeft gekregen in de 33e minuut. Maar de, uh, de ruststand, of in ieder geval de tussenstand, is uh, Feyenoord-Ajax 0 tegen 1. Want in de 44e minuut is er gescoord door Senezi. En het was een own goal, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, Feyenoord helpt Ajax aan een 1-0 voorsprong. Nou, dan ga je even lekker de kleedkamer in uh, Zulver zeggen over Jan. Ben je niet blij? Dus tweede helft werk aan de winkel voor uh, Feyenoord daar in uh, Rotterdam. Ook uh, waar het uh, onrustig is uh, rondom het uh, stadion met uh, alle supporters en uh, de EME die uh, daar uh, met elkaar aan de stok hebben. Dan de andere wedstrijd, Coet Eagles tegen NEC. Daar is flink gescoord trouwens, en wel door NEC. 0 tegen 2, dat is de ruststand als uh, een moment van die wedstrijd. En dan hebben we nog om kwart voor vijf de wedstrijd... RKC Waalwijk ontvangt PSV. We houden de wedstrijden voor je in de gaten. Zandvoort op zondag, zoals we dat elke zondagmiddag doen. Tussen twee en vijf uur. Leuk dat je luistert. En ook de kerst ga je zeker niet missen, hoor. Nee, de kerstfeest zit er wel in bij de Zandvoortse radio. Dus uh, lekker blijven luisteren. En uh, nou uh, Karen White, een van mijn favorieten. The way you love me. Hey baby, you try to make crazy. Lekker om deze weer eens te horen. Karen White en uh, The Way You Love Me. je Albert-Jan, bij ons uh, kan je ook uh, verzoek laten aanvragen. En uh, ja, diverse luisteraars uh, weten dat uh, kanaal uh, goed te vinden om uh, dat te doen. Zo heb ik de volgende binnengekregen. Ja, die gaan we nog even draaien zo vlak voor uh, de evenementenagenda. Het is een plaat van, je raadt het nooit, de Muppets. Oké, okay. ja, ja, ja. Leuk. Aangevraagd door uh, Maris. Uh, en uh, hier komt hij aan. Ja, hey? yeah, echt waar. <laughs> Luister maar. The good news is, I figured out the Mindy situation. No one should be alone at Christmas. This is my favorite time of the year. Me too. <laughs> Merry Christmas. It's Christmas? <sighs> huh. When love die when En die is dit echt waar? Ja, echt waar. Dit ja. ja. zijn de Muppets. Met een uh, Miss Piggy. En uh, it's the most wonderful time. Of uh, die uh, leuk toch om uh, een keer de muffes te draaien en dan een uh, kerstplaat van ze. Geweldig. Het is uh, even na half vier geworden de zondagmiddag. En uh, we gaan eens eventjes uh, zwemmen of niet? Uh, we, we hoeven ja, nou zwemmen. We gaan duiken. Duiken zelfs. Bedoel, ja, dus Nog is, kijk, <laughs> op, op, de nieuwjaarsduiken die zijn uh, afgelast. Wilt u dat uh, dan toch doen op 1 januari. Dan weet u dat er in ieder geval geen, uh, geen uh, hulp aanwezig is op het strand. Maar wat u wel kan doen, en dat is een leuk evenement... maar daar is uw medewerking wel bij uh, uh, uh, genoodzaakt... want uh, de UNOX thuisduik die kan wel doorgaan. Net als in uh, Zandvoort is in veruit de meeste gemeenten in Nederland... de traditionele nieuwjaarsduik op 1 januari nu al afgelast. Als alternatief stelt UNOX net als vorig jaar... tienduizenden blikken zeewater beschikbaar voor de zogenaamde thuisduik. Nieuwjaarsduikfans kunnen via www.nieuwjaarsduik.nl www.nieuwjaarsduik.nl gratis een pakket aanvragen. Hierin zit alles voor de perfecte thuisduik. Twee blikken zeewater, één blik soep en twee mutsen om na de koude duik in eigen tuin, bad of badkuip of op het balkon weer op te warmen. Voor elk besteld pakket doneert Unox een blik ertensoep aan de voedselbank. Er zijn 50.000 pakketten beschikbaar, dus wees er snel bij. De bedoeling is dus dat er op 1 januari om 12 uur... weer een, net zo'n enthousiast gedoken wordt uh, als vorig jaar tijdens de zogenaamde thuisduik. Nogmaals even, het, uh, in, uh, het, uh, even kijken, www.nieuwjaarsduik.nl. Uh, www www Daar kunt u gratis zo'n pakket aanvragen... Daarin... En hoe werkt dat dan? Moet je dan uh, zo'n blik uh, induiken? Ja, je moet een blik openmaken, over je kop gooien. En dan, uh, dan heb je de thuisduik. Oh, dat is de duik. Dat is de duik. Kijk, kijk, kijk. Hartstikke leuk. 1 januari, 12 uh, uur, hè? Ja, en daarnaast adviseer ik om alle als spe spellen, of spelen, wat is het nou? Uh, spelen. Spelen, zoals daar zijn. De bingo, mens erger je niet. Uh, risk, uh, wat hadden we nog meer voor mooie uh, uh, spelletjes? Ga op zolder kijken, haal ze uit het stof... en ga gezellig met de familie heerlijke spellen spelen tijdens de kerstdagen. Nou, de, de Queen of the Country. Ken je haar of niet? Uh, ja. Tammy Wynette. Dat is gauw houden. Zij heeft een heel lang geleden, heeft ze, in de jaren negentig was dat... heeft ze samen met KLF heeft ze een plaat gemaakt. Ook weer wat je eigenlijk niet verwacht van Tammy Wynette, maar ook weer wel... En uh, ja, eigenlijk was het vlak voor haar overlijden dat ze deze plaat heeft gemaakt. Want ze is al een tijdje geleden overleden. En uh, nou ja, leuk om hem uh, weer eens uh, terug te horen. Deze Justified and Ancient. is al 31 jaar Het Geluid van Zandvoort, de lokale radio... en vanaf 1990 actief eind 1990. En ja, een beetje uit de periode dat deze plaat uitgebracht werd. Tammy Wynette samen met die KLF en Justified Ancients. Ancient. Leuk om hem weer eens terug te horen... en met veel plezier voor je geduid op de zondagmiddag. Het begint alweer een beetje schemerig te worden. De kerstlampen mogen weer aan... en genieten maar van de lekkere muziek, waaronder deze... Zondagmiddag bij CFM gingen we terug naar de jaren 80 met ABC en When Smokey Things. Jawel, wij zijn helemaal uh, klaar voor de kerst. Niet met de kerst. Nee, dat zijn we na de kerst. Dan zijn we klaar met uh, de kerst, uh, Albert-Jan. Want uh, dan heb je al die iets uh, wel weer gehoord, toch? Op de radio. Ja, nee, we gaan gewoon door tot 31 december, hè? Ja, met uh, kerstplaatjes. Ja, natuurlijk. Nou ja, ook leuk, ja. Dan blijf je een beetje in de sfeer. Maar weet je hoe je ook in de sfeer kan blijven? Gewoon iets leuks in huis halen van de kringloopwinkel. Ja, en uh, dat is juist leuk. Door al die uh, lockdowns en toestanden... Uh, uh, toch uh, inventief... En, en uh, als voorbeeld uh, het volgende uit Hilversum, want kringloopwinkel Sam Sam kleurt al zo'n 22 jaar de Hil Hilversweg in Hilversum. Toch leek de lockdown rond de kerst vorig jaar de strop te worden voor de winkel van Karin Hunting. Alles was klaar voor de kerst en toen moest de winkel dicht. En toen kwam haar dochter met het lumineuze idee om Instagram voor haar aan te maken. Met uh, de volgende reportage als gevolg. Kijk, het is uh, vooral met de kerst is het natuurlijk allemaal bling bling en uh, ja, veel uh, kristal. Karin kijkt iedere kerst weer op tegen het omgooien van haar winkel. Desondanks staat haar kringloopzaak midden in de bloemenbuurt ieder jaar weer te schitteren. Al 22 jaar lang, op vorig jaar na. Uh, vorig jaar, toen uh, 13 december, toen moesten we ineens dicht. Ja, alles was klaar en de winkel moest dicht. Maar als een echt kerstgeschenk kwam haar eigen dochter met een verbluffend goed idee. En dat was het moment dat mijn dochter zei zal ik uh, Instagram voor je maken. Dus we hebben nu een Instagram account, we hebben al iets van 4000 volgers en dan maken we ook uh, filmpjes. En dan kunnen de mensen thuis lekker op de bank zitten en dan kijken ze dat filmpje en dan zeggen ze, nou, dat vind ik leuk. En dan zetten we dat uh, apart. En met zo'n 4000 volgers hebben ze al meer dan 500 producten weten te verkopen uit die kleine kringloopwinkel in Hilversum. Nou, dat is wel uh, de redding uh, van SamSam Sam geweest. Natuurlijk de oudere generatie die gewend was om hier te kopen, ja, die overlijden. Dus daar mis je je klant van. En nu krijg je er gewoon 4000 bij. You are driving Home for Christmas. Inderdaad. De uh, single de van uh, Chris uh, Ria. En uh, ja, je zei het gisteren al van nou, uh, die zal er wel uh, aardig wat, uh, aardig wat uh, geld aan overgehouden hebben aan deze plaat. Je uh, hoeft, hoeft niks meer te doen. Nee, geen, nee, nee, te nee, nee, nee, nee. Dus hij uh, had ook nog uh, zo'n plaat gemaakt uh, die jij altijd. Uh, Draaide toch van uh, On The Beach. Ja, On The Beach. On the beach. Yeah. Ook zo'n uh, grote knaller van uh, Chris Ria. We gaan uh, weer de regio in. Gezellig. Ja, en uh, tijdens, zoals het standaard is op deze zondag... Uh, tussen 3 en 4 ZFM in de regio. Nou, we zijn in Amsterdam geweest. We zijn in uh, Hilversum geweest. En we gaan nu naar Haarlem. Want ook daar is weer een geweldig initi initiatief... die zeker ook de komende weken uh, van pas zou kunnen komen. En het heeft alles te maken met het motto uh, de lief- en leedstraten. Met een bakfiets vol oliebollen en glühwein... fietsten Marieke Groenendijk en Floor Matla... de Van Dok Haarlem uh, de, uh, afgelopen week door Schalkwijk... om mensen te stimuleren om een zogenaamde lief- en leedstraat te starten. Met de bewoners zorgen zij ervoor dat mensen die in die straat... wat meer naar elkaar omkijken... ...en zich minder eenzaam voelen. Ook NH kwam langs tijdens deze Lief en Leedstraat. Ik er wel, als er langskomt met iets, dan iedereen, al is het een klein dingetje, vinden ze het toch leuk. Want ja, dan hebben ze even een gesprekkie, even een dingetje, nou leuk. Cor is gangmaker voor de Lief en Leedstraat aan de Laan van Berlijn. Een initiatief van Dok Haarlem om buurtbewoners meer met elkaar in verbinding te brengen. Floor en Marike fietsten vandaag door Schalkwijk om het concept te verspreiden. Het kan een, uh, een nieuwe bewoner zijn die uh, komen wonen of uh, juist ja, iemand die ziek is. En met het lief en leed krijg je dan een budgetje om, on, ja, van 100, 150 euro om uh, kleine patiëntjes of attenties te kopen voor een uh, buurtbewoner. Mensen die het zwaar hebben bijvoorbeeld iets te geven, een bosje bloemen of in die trend. Met een feestdag iets leuks doen. Als mensen een probleem hebben, ziek zijn, een ongeluk hebben gehad of nieuwe bewoners die in een appartementcomplex komen wonen, die kopen we een bloemetje en maken lief en leedpakket bij hen. Hallo, wil je Olymbol? We staan hier eigenlijk om uh, het concept ook uh, te verspreiden onder uh, bewoners. Zodat meer mensen dit uh, uiteindelijk gaan doen. Ja, dus uh, meer lieve leedstaat in Haarlem is het doel voor vandaag. Ja, mooie reputatie van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Die hebben wij weer even gemist, hè? De oliebollen daar, uh, Albert-Jan. Ja, maar wij hebben onze eigen oliebol. Ja, Harry. Harry, oliebol. Harry. Goedemiddag, Harry. Ja, die uh, mag gewoon blijven staan, hoor. Net als uh, trouwens alle visventers natuurlijk. En uh, ja. dat is ook belangrijk voor uh, mensen die bijvoorbeeld vandaag... Een, uh, toch nog een stiekem wandeling met één persoon extra. En de, en de hond erbij natuurlijk een strandwandeling maken hier in Zandvoorts. Kan je ook even genieten van een oliebol of een visje. Het kan allemaal hier in Zandvoorts. En een patatje mag er vast en zeker ook wel bij. Hier is Adele. Haar succes begon met deze. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right.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 Adel in Chasing Pavements. We gaan alweer op naar het nieuws. En weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog een uur lang... met Zandvoort op zondag. En het laatste plaatje voor het nieuws. En weer is die van... Even kijken. John... Oh ja, John Farnham. En Age of Reason.